10 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De marechaussee heeft een 100 controle op een vlucht van de SLM uit Paramaribo afgebroken. De passagiers raakten zo geïrriteerd... dat de marechaussee bang was dat het uit de hand zou lopen. Het SLM-toestel had bij binnenkomst op Schiphol al zo'n 4 uur vertraging. Door de 100 controle moesten de 280 passagiers... nog eens 3 uur op hun bagage wachten. Een aantal reizigers reageerden hun frustratie verbaal af... op het marechaussee-personeel... dat daarop besloot om de controle af te breken. Een woordvoerder zei... dat. Die zich niet kon herinneren dat dat ooit eerder was gebeurd. De Italiaanse parlementsverkiezingen dreigen uit te lopen op een politieke padstelling. De telling van de stemmen is nog in volle gang. Maar het centrum blok van Pierluigi Bersani... lijkt een meerderheid te krijgen in de Kamer van Afgevaardigden... terwijl het rechtse blok van oud-premier Berlusconi de Senaat lijkt te veroveren. Alle voorstellen van een eventuele regering van Bersani... kunnen zo worden geblokkeerd door de Senaat.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 Het weer vanavond geleidelijk droog, maar het blijft bewolkt. De temperatuur daalt vannacht tot dicht bij het vriespunt... waardoor het lokaal glad kan worden. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zondag 21 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren Cityrun. Hardlopen in Hilversum Mediastad.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 Ja, goedenavond. Er werd vandaag veel nagepraat over het afgelopen sportweekend. De PSV-outgereman Lens die zei dat hij spijt heeft van zijn ruzie met Feyenoord Joris Matthijssen. Ik wil hem wat vertellen en Joris wil doorlopen. En dan pak ik hem vast, zodat hij blijft staan. Dat is niet slim geweest. Zometeen ook een reactie van de KNVB. En we praten over een matchfixing. De KNVB had vandaag overleg met de Wereldvoetbalbond FIFA... over de invloed van de gokwereld op het profvoetbal. De KNVB wil actie. Ik denk wel dat het goed is als bij politie en justitie... de kennisopbouw nu in rap tempo zeg maar, opgebouwd wordt. En ook in dit uur kunstrijden op de schaats. De Italiaanse wereldkampioene Carolina Kostner was even in Nederland. Ik voel dat ik mijn droom leef. En so kan alleen maar smile voor alles wat er Ja, Koster, een toonbeeld van elegantie en stijl is in voorbereiding op het nieuwe WK dat over twee weken begint. En verder staan we stil bij de grote gevolgen van een nachtje feesten voor hockeyer Jesse Mailly. Dat er meer tot 11 uur in lijn. En over dat hockeyer straks meer. Jack Brinkman is hier in de studio om tekst en uitleg te geven. Maar we beginnen op de trainingscomplex van PSV. Daar ging het vanochtend nauwelijks over de verloren wedstrijd tegen Feyenoord. Nee, het was het opstootje na afloop dat de gemoederen bezighield. German Lens, die in de spelerstunnel van de Kuip Joris Matthijssen opwachtte... en bij zijn shirt pakte, en de chaos die daarop volgde. Hoe viel dat incident in Eindhoven en hoe ging de leiding ermee om? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Mag ik u eens vragen. Waar gaan de gesprekken zo uh, een dag na de wedstrijd over? Over Lens. Ja, ik neem aan dat ze daar heel veel op, uh, ophef over zullen gaan maken. Hè? Omdat het PSV is. Hè? Oh, als het andersom was geweest, was dat niet zo geweest, nee, denkt u? ik denk het niet, nee. nee ik, ik denk het uh, wel, hoor. Ik vind persoonlijk en dan meen ik dat Matthijs de fout is geweest. Klaar. Ja. Wel of niet in elleboog? De elleboog of... Ja. Of Wel, hoor ik je zeggen. Oh, ja, zeker. Nou is Lens geen makkelijke jongen, daar gaat het niet om. Maar Matthijs was fout. En de scheidsrechter had dit moeten zien. Ja, ja en dan mag je eens uitzenden vanavond op televisie van mij. Dat ik dat gezegd heb. En wat vond u van Lens dan? Ik had er een verhuizing dan. Oh? Ik had er de trap afgescupt. Terwijl de toedracht van het incident aan de koffietafel wordt besproken. vindt de elders op de hertgang hoog overleg plaats. tussen directie, trainers en natuurlijk de hoofdrolspeler Jamie Lens. En daar zijn dan Marcel Brands, de technisch directeur. En Lens om nog eens Haarven te reconstrueren wat er gebeurde daar in die spelerstunnel van de Kuip. Het feit wat heeft plaatsgevonden is dat Jameen na de wedstrijd uh, in de catacombe gewacht heeft uh, op Joris Matthijsen. Zijn tegenstander in de wedstrijd. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met de manier waarop wij de wedstrijd verliezen. En uh, het, het kleine opstootje dat ik uh, hem toch nog even wou, uh, wou vragen hoe dat precies zat. Ja, het tumult. Uh, Joris, die, die uh, niet echt wilde luisteren en uh, daarna uh, draagde door te lopen, heeft uh, James zijn shut uh, gepakt. Maar ik wil hem wat vertellen en uh, Joris wil doorlopen en dan pak ik hem vast zodat hij blijft staan. Dat is niet slim geweest. Dat is denk ik ook uh, niet uh, des, uh, des PSV's, des, des Germains en onacceptabel. Had ik niet moeten doen. Ik had hem ten eerste niet moeten opwachten. Maar goed, dat, dat, dat is eenmaal gebeurd. Nou, daarna ontstaat er denk ik een hoop tumult een hele kleine ruimte. Waarbij eigenlijk, uh, de spelers van uh, PSV en Feyenoord uh, eigenlijk alleen maar trachten escalatie te voorkomen. En dat dat gepaard is gegaan met wat geschreeuw en wat geduw. En dat uh, is denk ik het, uh, het hele filmpje en uh, de ophef geweest. Aan de koffietafel gaat het inmiddels ook over het imago dat je uit wilt stralen als club, als speler. Het is ook respect de laatste tijd, dat is helemaal weer vergeten, jammer genoeg. Je ja. he, valt Pieters en weer, respect. Want jij je gaat je natuurlijk wel, het is niet zo goed voor het imago van een club, hè? Zeker niet, zeker niet. Kijk ja, naar de jeugd, je kinderen kijken op tv en die zien al die, uh, al die rotzooi, zal ik maar zeggen. Ja. Die jeugd die denken, hebben zien we nou? Dus die gaan ook aannemen dus, dat is zo moet. Maar zo moet het natuurlijk helemaal niet. Hè? Kijk, je gaat de speler opstaan te wachten om hem tegen zijn kop aan te slaan. of veel wat. Dat, doe je niet, dat, dat doe je niet. Dat ga je niet doen. Dat gaat ook over de hele wereld. En dat is altijd reclame. En daar is niemand blij mee hier in Eindhoven. En niemand hier in Nederland niet, denk ik. Want dat kan er gewoon weg niet. Um, nou wij vinden wel dat de speler uh, zichzelf, maar ook zeker de club PSV... Uh, hiermee in, in discrediet heeft uh, gebracht. Nou, het, ik ik het niet goed wat ik gedaan heb. En dat heb ik net al gezegd. Ik had hem niet vast moeten pakken. Ik had hem niet moeten opwachten. Alleen denk ik wel dat inderdaad, het incident met Pieters en Jermaine... twee incidenten zijn en uh, niet enzovoort en et cetera. Dan wil ik het even benadrukken naar die, de mensen die toch te, tegen ons opkijken. Dat het niet verstandig is om iemand op te wachten... en uh, hem bij zijn shirt vast te pakken. Maar misschien uh, verstandiger om, uh, om diegene later op te bellen. Zoals wij dat zouden kunnen doen. Je speelt bij een grote club, daar hoort druk bij... En dan nog heb je je gedragen zoals een, zoals een goed prof. Ja, op dat moment uh, heb ik er niet aan gedacht, anders had ik het uh, wel anders gedaan. En dan de hamvraag aan de koffietafel. Wat moet er gebeuren met Jeremy Lens? Die moet in ieder geval een behoorlijke straf krijgen. Ja, een behoorlijke straf krijgen, Ja, ja wel. Nou, je moet de Lens toch een keer skossen, hè? Skossing even, hè? Ik zeg, als de oude Frits Philips dit me nog mee had gemaakt... die is honderd jaar geworden, hè? dan was het een echte support. Als je dit had, dan had hij meteen gezegd... die jongen die krijgt never, never, nooit geen PV-shirt meer aan. Ik neem uh, volledig verantwoordelijkheid voor mezelf. Jermaine heeft daarvoor uh, ook zijn verontschulding aangeboden... en uh, realiseert zich dat ook ten zeerste. Dat neemt niet weg... Het TSV gezien uh, het opwachten in die, uh, in die tunnel uh, en het vastpakken van het shirt. Uh, hem een straf oplegt en dat is uh, de maximale geldboete die, uh, die wij kunnen opleggen. En, uh, ja, ik weet uh, het ervaring dat uh, de speler in zijn portemonnee het hardst treft. Zo, is dat ook weer uit de wereld. Al is er nog één dingetje dat sommige supporters hoog ziet. Het is geen gezicht dat ze zo uit die kleedkamer komen. Zo in de blote lijven. Dat er zo de hele ABC daar achter op die rug verschijnt. Ik vind dat verschrikkelijk. Al die Tato's eraf halen. Dat zou eens beter zijn. Ja, ze zijn goed in relativeren in Brabant. De aanklager betaalt voetbal, want het is natuurlijk wel een serieuze zaak... ...is inmiddels een vooronderzoek gestart naar de vechtpartij in de katecombe van de Kuip. Hij heeft op basis van televisiebeelden schriftelijke vragen gesteld... ...aan Jermaine Lens, aan Joris Matthijsen, de aanvoerders, leiding en de begeleiders van beide clubs. Zo probeert de aanklager meer inzicht te krijgen over wat er nou precies na afloop is. gebeurd van die topper. Het gaat ook op zoek naar de reden van het opstootje. De betrokkenen van beide clubs hebben tot morgenochtend 11 uur de tijd om te reageren. De KNVB baalt natuurlijk van de wegpartij. De bond is druk bezig met het terugbrengen van het onderlinge respect... op en rond de voetbalvelden en kon dit nieuws slecht gebruiken. Manager competitiezaken Gijs Dijon. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik het heel erg vond. In de zin, uh, ik heb net een fantastische wedstrijd zitten kijken... en, dan, uh, uh, en ik had het te veel uitzet toen dit gebeurde, moet ik eerlijk bekennen...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 Love and Pride. Het is bijna kwart over tien. De Wereldvoetbalbond FIFA en de KNVB hebben vanmiddag in Zurich gesproken over matchfixing in Nederland. Begin februari kwam Europol naar buiten, misschien weet u het nog. Met de resultaten van een onderzoek naar het manipuleren van voetbalwedstrijden in vijftien landen. Van de ruim 400 betrokkenen verdachten die komen uh, er vijf uit ons land. Margriet Bransma is in Zürich. Teg, Margriet, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt de FIFA en de KNVB na afloop van de besprekingen gesproken. Um, leg eerst even uit wat het doel van het gesprek was. Nou, de FIFA, die Wereldvoetbalbond, die praat op het moment met uh, bonden van alle aangesloten landen. En dan gaat het over de vraag, wat doen jullie nou eigenlijk uh, aan dat probleem? Wat doet jullie land, jullie regering? Uh, de ergernis daarbij is bij de FIFA, maar toch ook wel een beetje bij de KNVB. De bonden kunnen natuurlijk geen criminelen aanpakken. Daar, daar zijn ze niet voor, daar hebben ze de middelen niet voor. Nou, Ralf Moetske, hij is de nieuwe directeur veiligheidszaken van de FIFA, een, een Duitser. Hij doet dit ongeveer een half jaar. Hij zei dan ook na afloop tegen mij, het, het ontbreekt vaak aan, aan inzet van politie en justitie. Was gefehlt hat, ist, dass ähm, außerhalb des Fußballs, der Polizei, der Strafverfolgungsbehörden, der Regierungen hier wirklich Aufmerksamkeit geschenkt wurde, dass das gegenüber die organisierte Kriminalität ist. Und dass das natürlich nicht äh, Ziel eines Sportverbandes sein kann, Kriminelle zu jagen, die außerhalb der Fußballfamilie agieren. Hij zegt dus eigenlijk, uh, bonden, wij, de FIFA, kunnen de georganiseerde criminaliteit niet aanpakken. Wij kunnen niet afluisteren, geen mails onderscheppen. Daar is justitie voor. Nou, dat heeft in het verleden nogal eens wat ontbroken, dat dat ook echt serieus genomen werd op dat ja. niveau. En dan uh, over de Nederlandse aanpak. KNVB, uh, ja, KMVB, ja uh, je kan je afvragen, is er een Nederlandse aanpak? <lacht> maar nu, <laughs> wat zegt de FIFA daarover? Ja. Die was daar voorzichtig over, maar hij wist er heel duidelijk wel van, dat viel me echt op. Hij, hij wist dat de Nederlandse regering, minister Schippers, hè, die gaat over sport, wetenschappers heeft gevraagd matchfixing te onderzoeken. Hij zei, toen ik hem vroeg of dat eigenlijk wel voldoende was, hij zei heel diplomatiek, ja het, het helpt natuurlijk, maar, en dat onderstreept hij ook heel nadrukkelijk, elke sportbond, dus ook de KNVB, heeft hulp van justitie nodig. Ich denke, was für ein Verband immer sehr gut ist, das gilt dann auch für den niederländischen Verband, dass man Ansprechpartner hat, kompetente Ansprechpartner im Bereich der Strafverfolgung der Polizei, um dann entsprechend schnell, wenn ein solcher Fall eintritt, reagieren zu können. Ja, eigenlijk is dit gewoon keiharde kritiek... maar dan op een politiek correcte ja, manier gezegd. Ja, op een hele nette manier geformuleerd. Want ja, ja, ja. hij onderstreept de voortdurend... dit is geen zaak van bonden, dit is een zaak van justitie... en daar moeten regeringen werk van maken. Ja, en ik kan me voorstellen dat de, de KNVB de, daar net zo over denkt? Ja, kijk, de KNVB... Uh, uh, heeft geen weet van concrete zaken. Hè. Dat, dat, dat is bekend. Dat bleek ook uit dat Europol-onderzoek... Wat je, wat, je, wat je net al even aanhaalde. Eén, misschien twee verdachte wedstrijden. Maar ja, de KNVB zegt ook heel duidelijk... Ook ja, de Nederlandse competitie kan niet immuun zijn. De vraag is natuurlijk... gebeurt het hier niet omdat het echt niet gebeurt... of omdat we niet onderzoeken. En bij de KNVB, dat, dat zien ze daar natuurlijk ook heel goed... is zolang ze al meer kennis over matchfixing... dan bij politie en justitie. En dat is heel vreemd. Dat zei vanmiddag uh, Gijs de Jong, de manager competitiezaken van de KNVB, na het gesprek. Nou ja, ik bedoel, zonder nu te gaan zeggen dat wij de experts op dit gebied, maar ik denk wel dat het goed is als bij politie en justitie uh, de kennisopbouw uh, nu uh, in rap tempo, zeg maar, uh, opgebouwd wordt. Uh, en dat men ervoor zorgt, dat men ook begrijpt zeg maar, wat er in, in Azië gebeurt, op de gokmarkt gebeurt, wat er internationaal gebeurt.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 Ja, en eigenlijk wil de KNVB gewoon dat de uh, justitiepolitie er me mensen voor vrij maakt... om dit echt te gaan onderzoeken als hoofdzaak... en niet als iets wat je toevallig ziet, omdat je iets anders onderzoekt. Ja, neem het gewoon eens serieus. Ja. dat is eigenlijk, een dat beetje, is eigenlijk de, boodschap van, de van boodschap van vandaag. Ja, en de, de KNVB die zou daar natuurlijk ook een rol in kunnen spelen, hè? Richt, ja. Richting justitie bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, dit, maar... Tegelijkertijd moet je zeggen, die KNVB neemt het sinds een jaar of twee wel serieus. Hij is al bezig met voorlichting, is, uh, heeft een tiplijn in, ingesteld, uh, leidt scheidsrechters op. Ja, maar ziet tegelijkertijd ook wel, van, ja, wij doen heel veel, maar op het moment dat we een beroep doen op justitie, dan zegt justitie in Nederland... ja, we, we hebben geen handvat, we weten niet waar we moeten beginnen. Ja. En ja, wat ik dus heel duidelijk vandaag merkte... is dat die KNVB dit gesprek met de FIFA ook wel degelijk heeft gebruikt... om dat eens aan te kaarten, om daar verandering in te brengen. Ja. Dan was er ook nog nieuws op het gebied van uh, matchfixing uit Duitsland. Wat voor nieuws was dat? Ja, justitie in, in, in Bogen is bezig met nieuw onderzoek. Uh, onderzoek dat verder gaat dan, waar, uh, dan datgene wat, wat Europol presenteerde begin deze maand. Dat onderzoek wat je al noemde. Volgens Moetske van de FIFA gaat het om 158 wedstrijden die mogelijk gemanipuleerd zijn. Die vanuit Bogen en Bogen is in Duitsland eigenlijk een beetje het centrum van het onderzoek naar matchfixing in het, in het voetbal, op dit moment onderzocht worden. En, en dat is wat we zelf hoorden vanuit Bogen. bij dat onderzoek is intussen is Ook een verdachte opgedoken met een Nederlands paspoort. Echt een, ja, een, een nieuwe verdachte. Europol sprak al over vijf Nederlandse verdachten. En daar is er dus nu volgens bogen zeker nog eentje bijgekomen. Maar werd, werd er meer gezegd? Was het, was het iemand met een Nederlands paspoort of was het een Nederlander? Het was iemand met een. Of het, het is iemand met een Nederlands paspoort. En ja, wat we ook geprobeerd hebben veel meer konden we er eh, nog, nog niet uitkrijgen daar in Bogen, behalve dan dat er waarschijnlijk tegen de zomer... meer mededelingen over gedaan kunnen worden. Maar op dit moment is ook nog niet duidelijk... waar deze eh, verdachte met Nederlands paspoorten dan ja, precies van verdacht wordt, ja. Maar dat het serieus is, dat werd wel duidelijk. Ja, goed. In de zomer meer, want dan is het onderzoek neem ik aan afgerond. Ja, dan verwacht uh, de, de officier van justitie in Bogen die dit behandelt... Uh, nou, in ieder geval, ik wil niet zeggen dat het dan allemaal rond is... maar wel dusdanig veel te weten dat er meer naar buiten kan goed, wordt vervolgd, dankjewel. Magrits Bransma, was dat vanuit uh, Zurich, die die zaak natuurlijk nauwlettend volgt. En dan uh, naar het hockey, U heeft het uh, ongetwijfeld vandaag uh, meegekregen, en zo niet, dan ga ik het u nu nog een keer vertellen. De Hockeybond heeft uh, Jesse Majeu voor een jaar geschorst. Wegens de overtreding van de dopingregels bij de speler van Pinoquet werd eh, begin oktober werden sporen gevonden van cocaïne en een werkzame stof in eh, die in ecstasy zit. MDMA heet dat. Eh, de Amsterdamse hoofdklasser heeft het contract eh, met de hockeyer per direct ontbonden, aangezien een code binnen de club het gebruik van verdovende middelen verbiedt. Het stopt dus van oktober en het wordt uh, nu uh, naar buiten gebracht, of het komt naar buiten, zo moet ik het zeggen. We hebben hier in de studio uit hockey uh, en uh, de man die het nog heel goed volgt, Jacques Brinkman. Goedenavond, hier in de studio en Johan Wakkie, directeur van de um, Hockeybond aan de lijn. Goedenavond meneer Wakkie. Goedenavond. Eerst maar even uh, met uw permissie uh, Jacques Brinkman hier. Wat dacht je toen je het hoorde? Eh... Uh... Het moment dat ik het hoorde was even verrassend, maar iedereen wist binnen de hockeywereld, of in ieder geval 80, 90 procent, dat, uh, dat er met Jesse MJ wat anders aan de hand was dan dat hij een rugblessure had. Want hij had echt een dubbele hernia. Hij had een, Olenia, hij de, had een dubbele had hernia, maar ja, zo lang, eh, het dateert van uh, 23 september. Hè, toen speelde Pinoké tegen Stichtse. 6-1 voor Pinoké. Pinoké werd toen koploper van de hoofdklasse. En toen moest de Jesse Milieu een plasje doen. En dat is toen op 11 oktober uh, is toen bekend geworden dat hij. Uh, ja, dat hij doping had, of cocaïne. Toen ja, heeft hij gekozen om geen contra-expertise te doen. Nou, toen heeft het, was het natuurlijk 11 oktober niet bij iedereen bekend... maar zo in november begonnen de eerste roddels al. Toen kwam natuurlijk de winterstop, dus toen was het even wat rustig. Maar ja, toen hij ook alweer niet op de lijst stond... toen werd steeds duidelijker dat, uh, dat er wat anders aan de hand was. Ja. Uh, meneer Wakkie, uh, wanneer werd de bond geïnformeerd? Nou, in die periode van oktober zijn we geïnformeerd over dat er een uh, dopingzaak was. En, uh, en vervolgens zijn we met de dopingautoriteit uh, in overleg geweest. En vervolgens is er een tuchtcommissie in zaak dat er ook iemand groeit. En waarom? Want u heeft het stilgehouden, hè? Want het is aardig buiten de publiciteit gebleven. Nou, kijk, er zijn twee dingen die... Normaal als de tug ons uitspraken doet... In, in andere gevallen die we ooit uh, dat is gehad hebben... in het verleden met cannabis hebben we gezegd, de zaak is een zaak... en die wordt dan uitgesproken naar de sporter en naar de club toe. En die worden dan geacht dat ze zelf bekend te maken... maar de maatregel is dan wel dat je niet mag spelen. In dit geval is het natuurlijk een hele, uh, hele situatie geweest... dat de sporter in zijn vrije tijd uh, in party gebruikt. Dus we zeiden ook, dit is gewoon een geval waar je ja Serieus moet kijken, en of wij het dan moeten wij dat dan moeten We hebben ze, we gaan het niet zelf naar buiten. Brengen. We hebben de speler gevraagd: zorg zelf dat je dat doet. En dan heeft hij lang over nagedacht. En uiteindelijk heeft hij het nu gedaan. Ik hmm. geef van alles van vinden, maar wij, hebben zet, wij laten het eerst aan jou over om je verhaal te vertellen. Maar je mag niet spelen. Nee, dat is duidelijk. Maar stel nou dat uh, met jou je had gezegd: Nou, ik ga het helemaal niet vertellen. Nou, kijk, er komt een moment dat dat niet meer kan. Ja, wanneer is dat moment dan? Nou, dat is ongeveer in deze periode. Dat hij ook wel inzag dat hij zegt: Ik kan het niet meer dicht houden. en Ik moet het van mezelf ook verklaren. En ik moet het gewoon vertellen. En ik vind het vreselijk wat gedaan hebben. Maar, maar het is iets wat ik in mijn vrije tijd en niet zozeer sportbevoordend heb gedaan. Ja. Want als dat laatste was geweest, dan had de Hokkie actief opgetreden. Uh, Oké, okay, maar heeft u uh, contact met hem gehad en gezegd: van nou, luister. We zijn ja, we nu inmiddels in februari. Het wordt nu wel tijd dat je wat gaat vertellen? Nou, we hebben veel contact met hem gehad. Ook omdat het natuurlijk voor hem een enorme traumatische situatie is. We hebben ook een beetje begeleid in het feit van... op het moment dat het ver is, vertel het dan zelf. Ja. Maar is dit misschien reden om uh, die regels nog eens uh, nader te bekijken... en misschien een volgende keer uh, het anders te doen? Uh, misschien uh, twee maanden als uh, stelregel uh, af te spreken? Nou, dat is wel een goed punt. Kijk, want dit overkomt ons eigenlijk nooit. Uh, zeker niet in zo'n situatie dat iemand... Zo'n wil heeft gebruikt, want uh, ja, het gaat nog steeds over het uitgangsleven. Dan ga ik verder geen discussie over Tot nu toe hebben we wat gevallen gehad die uh, of wellicht vergrijpt leken. En nog steeds niet met de sport direct in verband te brengen waren. Maar het is nu, natuurlijk het hele onderwerp dood. Ik speelt nu zo'n serieuze zaak in alles. Dat voor je te weten... we in alle geval het zelf behandeld Dat wij nu in huis ook volgende week gaan bekijken. Van, hoe gaan we hiermee om? Om het misschien wat actiever en proactiever te doen. Dan we het er nu te hebben gedaan. Maar het was vooral ook een beetje dat we de sporter zelf in, in, in bescherming hebben genomen. Ja, Jacques Brinkman, is de hockeybond ervoor om die sporter in bescherming te nemen als hij iets heeft gedaan wat niet mag? Ja, goed. Nou ja goed, ik zou het misschien wel willen omdraaien. Ik, ik, ik, ik heb in ieder geval geen goede reden, kan ik bedenken om het niet naar buiten te brengen. En uh, je hoort ook nu vaak van ja, het is een niet prestatieverhogend middel. Uh, dat is fysiek dan misschien niet prestatieverhogend, maar. Uh, mentaal kan het een stukje vrijheid geven. Sport is voor 80% mentaal. Dus als je eventjes wat neemt. Kijk, als je het structureel gebruikt, ga je natuurlijk fysiek naar beneden. Maar als je even wat gebruikt, kan het ook mentaal absoluut een, een, een pluspunt zijn. Nogmaals, hè, dat, dat, ik vind niet dat je het moet, uh, moet bagatelliseren. En daarnaast is Jesse Milieu hè, ook nog een international geweest. Uh, hoop Interlands, landskampioen met Amsterdam. Is ook nog uh, hoofdredacteur geweest van een internetsite, de uh, Die weer relaties heeft met de belangenvereniging van de hockeyclubs. Dus ik denk niet dat het we moeten bagatelliseren en dan zou ik het nog groter willen trekken. We moeten dat verhaal van Lens niet bagatelliseren. We moeten de bankencrisis niet bagatelliseren. En dit ook niet. Hm. Um, meneer maar Wakker, Ik heb het gezegd. Ik vind het een beetje raar een raar woord nu. Je kan ook zeggen, van, moet je actiever zijn? In zo'n geval ja of nee. Uh, dat is de terechte vraag. Maar het bagatelliseren speelt geen rol. Ja, nou misschien kwam het een beetje zo over omdat u zei dat u hem heeft begeleid. Uh, en omdat zijn straf natuurlijk van twee jaar naar één jaar is gegaan. Ja, maar dat doet de Tuchcommissie, dat is een neutraal orgaan bij ons. Dus uiteindelijk hebben die ook overwogen van twee jaar is de maximale straf... en één jaar is de minimale straf, zeg maar, zo'n miljoen gaan. Dus men vond ook dat er in die verband ook een minimale straf zou zijn. En dan ga je naar degene toe en zegt van, verstandig vertel het zelf in plaats dat het over je heen gaat. Johan, wat vind je van dat er in 2011 maar 62 controles in het hockey hebben plaatsgevonden... en daar komen dus eigenlijk drie gevallen naar voren... Als je dat in percentages uitrekent, is dat nog best wel uh, schokkend. Nou, ik vind, je moet over alle jaren heen kijken, dat lijkt me iets reëler. En dan zijn er drie gevallen in de laatste zeven of acht jaar geweest. In die zin zijn er twee gevallen in de zaalhockey geweest van spelers... die überhaupt niet wisten dat die, dus die regels bestonden... die ook een, een, een avondje uit waren geweest eh, van ja. Gooi ze gewoonlijk. Dus in die zin komt het in het algemeen komt het niet voor. Zeker niet in de lijn waar doping nu in, in discussie staat. Ik ben het eens dat het een onderwerp, als het een verboden middel is... Dat je daar serieus naar moet kijken. Of dat je dat misschien van moet vertellen als er een uitspraak is. Normaal, is in ons systeem komt het bijna nooit voor. Dus dan krijg je ook de reactie. Laat de sporten het zelf doen. Daar kunnen we best een keer opnieuw naar kijken. Dat vind ik prima. Maar dat is hem dan ook. Ja, nou, U zegt het in ja, een party drukt. Daar, daar komt u steeds op terug dat het eh, bij, bij een feestje nou, Dat heb is. ik niet gezegd. Dat is wat, wat, <coughs> uh, wat hij gezegd heeft. Maar stel nu je voor dat een hockeyer wordt betrapt op andere Dandralon. Wordt het dan heel anders? Ik denk het wel, als het, kijk, als het te maken zou gaan krijgen met de, de, de, het, het bevorderen van je eigen spel of de kosten van een ander van het een, ander, van een ander daglicht te staan, dat denk ik wel, ja. ja. Wat heeft u hiervan geleerd van deze zaak? Nou, dat, het, het, in, uh, dat in dit geval doping zo'n serieus thema is. Dan is het, dat wij daar gewoon een volgende week over gaan praten, in het volgende geval, hoe we dat communicatief met de clubs zo gaan doen. Ja. En dat we dat misschien eerder bekend zouden moeten maken in dit geval. Ja, dus dat ga, met wie gaat u dat bespreken? Binnen de Bond, bestuur van de hockeybond. En dan worden er eventueel nieuwe regels uh, afgesproken. Over de... het... Ja, ja Wat vind je ervan? Dat de, de Jacques Wingman, dat, dat de regels wellicht. Uh, ik weet niet of er überhaupt regels zijn. Ik neem aan van wel. Maar dat is ja, hoordeel, volgens mij het staat in de statuten dat de speler dat ook gewoon zelf mag beslissen. Maar in dit geval, ja. Nogmaals, het is ook niet zomaar een hockey. heeft veel 50 in het land gespeeld, een heel zelfde al. Is dat, maakt dat uit? Uh, nou ja, als je dan al denkt dat het onder de pet blijft... of dat je het niet kan, uh, kan tegenhouden, de, de, het zoemde wel zo lang uh, rond, zeg maar... Dan, dan denk ik dat je zo'n speler misschien zelfs nog in bescherm moet nemen... om het gewoon toch maar meteen in ieder geval te zeggen. En zeker als je dan toch maar zegt dat het, maar, maar dat het een party-truck is. Maar dat wil ik toch nogmaals herhalen. He, dat is dat fysiek. het wordt maar gezegd, het is niet prestatiebevorderend. het is maar een feestdruk. Maar het kan ook een druk zijn om eventjes van de spanning af te gaan. Ik denk ja. dat Ajax de penalties had gescoord, misschien als het er even gesnoven had. En dat je misschien niet dacht dat er 50.000 ja, ja. mensen ja, op zit. Er zijn even andere voorbeelden zijn. Ja, ja oké, okay, maar goed, wat, wat nee, gebeurt er? We heb het nou nee, is... een beetje bij de werkelijkheid houden, dat vind ik wel prettig. Ja, maar dat, dat is wel werkelijk. Want Pinoké nou, wint we... wel een beetje ver weg. Nou, Pinocchi wint met 6-1 van Stigsen, die ja. wedstrijd. Met een speler die blijkbaar betrapt is op doping. Ja. Nog eens, ik heb en, en Johan, dat weet je, ik, heb, ik ben absoluut het hokje heb ik heel hoog zitten, maar ik denk wel, en dat zijn jullie nu ook aan het doen, dat, dat, dat er wel meer gecontroleerd moet worden en dat er ook gewaarschuwd moet worden. Nee, wacht even. Nu ga je weer eens. We hebben gewoon een vast aantal controles per jaar, afgesproken. En dan of je dat dan wat meer doet, één geval maakt niet geleid dat je op een weer meer moet gaan controleren, denk ik zelf. Maar het gaat nu even over, als er iets gecontroleerd en komt uit, hoe ga je ermee om? Dat volgens mij was de discussie. Nou, er is nog een andere zaak, dat is die, die, die, uh, die uh, jongeman die nooit bekend, bekend is, of een vrouw kan natuurlijk ook, die betrapt is dus op cannabis. <coughs> Waarom wordt dat dan niet uh, uh, op een gegeven moment uh, bekendgemaakt? Nou, die heeft een voorwaardelijke straf gekregen. Ja. En dat wordt uh, niet bekendgemaakt wie dat is en... Uh... Onze terugduitspraken zich worden niet openbaar gemaakt, dat is misschien ook zo'n thema. Maar... Dat is tot nu toe altijd zo geweest. Dus in die zin gaat het ook in dezelfde spoor. En nu kan je gaan nadenken in deze fase van zo'n onderwerp. Dat je zegt, god, dan doe dat anders. Ik ben ik wel eens dat je erover na moet denken. Maar het, het is gegaan zoals het is. In dit geval vind ik nog steeds dat ik blij ben dat de speler zelf nu gezegd heeft... ik ga het echt vertellen. En, ik, en, en dat, dan krijg je al deze gevolgen. Ja, ja, maar, maar even dat... voor alle duidelijkheid. Het, het is wel zo dat het aantal uh, uh, mensen dat betrapt wordt op het gebruik van verboden middelen... wel bekend wordt gemaakt, hè? Anders zou je nog kunnen ja, denken. Ja, ja, Hoe zijn er doping, nog meer? Tijd op... overzichten staan. Ja, ja. absoluut. In ja. die twee dat... gevallen waar we het over gehad hebben, we ook gewoon in de doelpunt over overzichten staan. Ja, en een andere reden waarom je het ook niet, waarom het wel snel moet tellen. Het is ook een waarschuwing voor alle andere uh, 240 of 250 hokjes die in de hoofdklas werden, Dat je dit dus niet kan doen, dat je niet even denkt, oh, ik kan wel even iets blowen of weet ik dat. Maar dat kan dus niet. En ik ga ervan nee, uit dat. dat Beste Jacques, toen jij nog speelde, hadden we ook. Nog steeds elk jaar voorlichting hoe we dat deden met de clubs en ja. de mensen en de spelers. Dus iedereen weet ook dat het is en de speler in dit geval wist ook dat die fout zat. No. Toen ja. Het is ook eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Het was in deze, niet ja. dat de kennis ontbrak. Het was zijn eigen verrassing ook dat hij gecontroleerd was toen hij het één keer gebruikt had. Ja. Als die, uh, wat die schorsing is nu een jaar, dus die loopt in, uh, in oktober af. Kan hij dan <kwijnt> gewoon weer uh, op de velden zijn hockeycast vertoon? Ja, als hij schors is, mag hij wel weer alles doen. Ja. Bij Pino diep in welkom, begrijp ik. Want dat staat in de regels. Is dat een goede zaak uh, als iemand zijn schorsing heeft uitgezeten, vindt u, meneer Wakkie? Ik vind dat als iemand zijn straf heeft uitgezet, doet hij gewoon weer mee in het leven. <laughs> Precies, dus dan zou hij gewoon weer terug kunnen keren wat u betreft bij... Ja, dat, daar zijn die regels ook voor bedoeld. Ja, Jacques? Ja, goed, ik, ik, ik, ook prima denk ik. Hij is dan inmiddels wel 35, dus ik zie hem zelf niet meer in de eerste oh. teams terugkeren, denk ik. Maar ja, op zich, als je straf hebt uitgezeten, dan... Goed. Nee, maar goed. Even, dat is even grappig. Maar het gaat erom dat als je straf is, is je straf klaar. En die man heeft al genoeg lasten van dit hele gebeuren. Dus dat, dat is een andere situatie. Daar moet je ook aandacht aan besteden. Maar de straf is zoals die is. Zo is het. Het was een, uh, het was een leermoment dat een ongeveer een halfjaartje heeft geduurd. Kunnen we het zo zeggen, meneer Wakkie? Vo ook voor de Hockeybond. <laughs> ja, is goed. <laughs> Erg veel wijsheid bij het overleg met het bestuur volgende week... Ja, over eventuele nieuwe regels. Okay, dank u ja. dat u aan de telefoon wilt komen. Jacques Brinkman, dank je wel. En tot de Hux en Xi. Door alle perikelen rond PSV en FC Twente... is de nederlaag van AZ een beetje anoniem gebleven. De Alkmaat is verloren op eigen veld van Nac Breda. En staan nu nog maar drie puntjes boven de degradatiezone. Woensdag kunnen ze het seizoen een beetje redden. Wat heet een beetje? In de halve finale van de KNVB-beker. Als ze Ajax verslaan, dan komt Europees voetbal toch weer dichterbij. Rob Fleur die sprak erover met Willy Overton. De middenvelder kwam in de winterstop over van Heracles Almelo... maar zal zich toch iets anders van die overstap hebben voorgesteld. Nou, ik ben in uh, wat stroverdrijend uh, elftal gekomen. Maar goed, uh, dat wist ik van tevoren en uh, dat is verder ook geen probleem... Uh... Ik ben nog steeds blij dat ik deel uitmaak van het team. En ik wil, graag, ik wil graag samen met alle andere jongens doen om, om hier goed uit te komen. Je, je proeft iets als je binnenkomt van nou, hoe de sfeer is, hoe de stemming is, waar men heen wil. Uh, je, jij, komt, jij kijkt er anders tegenaan dan al die jongens die hier al een tijdje rondlopen. Ja, klopt. Ik uh, zie, ik, zie uh, met, ik observeer me in eerste instantie met name hè, om, uh, om me aan te passen. En ik zie wel bepaalde dingen waar ik... Uh, en ik heb wel... Bepaalde mening ook over dingen. Maar goed, die heb ik nu niet uitgesproken naar de trainer toe. Dus dat wil ik eerst even doen. En, uh, en maar goed, ik, uh, qua sfeer uh, is, is, is het gewoon goed. En uh, het, het is wat ik zeg. Ik merk dat, uh, dat, dat er geen vertrouwen is in de ploeg. En uh, ja, dat, moet, dat moet zien te groeien. En voor jou is het ook moeilijk. Want ja, eigenlijk op de plek waar je moet spelen, speelt een ander. Maar her. En dan word jij een beetje, moet je een beetje door het elftal heen zwerven. Nee, maar dat maakt niet zoveel uit. Kijk, uh, Natuurlijk heb ik ervoor kunnen in die positie. Maar goed, ik wil gewoon spelen waar... waar ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen nu. En, uh, en belangrijk zijn voor de ploeg. en Het is, het is nog het is, uh, even zoeken, nog, maar, uh, maar het komt wel goed. Spreek je ook. Vorig jaar was een halve finale beker AZ Heracles. Mm -hmm. En toen was het een zeer verrassende winnaar. Dat was namelijk Heracles. Nu is het weer halve finale beker. Het is Ajax AZ. Dan kijkt iedereen naar Ajax. Maar? Ja... Dat, dat, dat is wat ik bedoel te zeggen. Dus het, altijd, het zijn altijd mogelijkheden. En uh, we moeten gewoon zorgen dat we die gaan benutten. En uh, het zou heel mooi zijn om, uh, om de finale te halen. Ja, je hebt er al één gespeeld, hè? Ja, klopt. En het zou fijn zijn om één te spelen en te winnen. Het zou mooi zijn. Kan dat? Want iedereen zegt met aanzet is het zo moeilijk momenteel. Ja, dat, uh, dat is het ook. Maar goed, uh, alles kan, hè? Dus, uh, het, blijft, het blijft voetbal. Mm. In de kleedkamer... Proef je een beetje van angst? Nee, niet echt. Ik proef het, ik proef het op het veld een beetje dat uh, ja, we spelen te veel op safe. wij hebben weinig risico in het spel. En uh, ja, dat is wat ik merk. En dat, heeft, dat is wat ik zeg, dat heeft allemaal met vertrouwen te maken. En uh, als je gewoon 1 2 naar komt ja, uh, en dan wedstrijd het wind, ja, dan komt dat allemaal weer terug en dan uh, moet het goed zien te komen. Want ja, het begon na de winterstop zo goed. Iedereen schreef en praatte aan weer omhoog. Mm. En toen kwam er een wedstrijd tegen Groningen... waarvan iedereen drie punten wachtte, ging het mis. En daarna is het niet meer goed gekomen. Nee, inderdaad. inderdaad. Dus, uh, ja, we moeten deze week zorgen dat we de week uh, ja, goed afsluiten... en, uh, en alles uh, kunnen herstellen, zeg maar, zodat we weer naar boven kunnen kijken... en niet te veel naar onder. Zo'n daverende stunt zijn als AZ het zou redden. Vleden jaar lukte het voor de beker bij Ajax, maar... Ja, we zullen zien. Ik kan, uh, kan niks anders zeggen dan uh, dat we af, af, af moeten wachten... en, uh, en alles, alles moeten geven. Dat was Willy Overton tegen Rob Fleur. Ze is regerend Europees en wereldkampioen kunstrijder. Een specialiste in moeilijke drievoudige sprongen, maar ook een toonbeeld van elegantie en stijl. Ik heb het over Carolina Kostner. Ze komt uit Italië. Afgelopen weekend was ze in Nederland om mee te doen aan de strijd om de Challenge Cup. Een voorbereiding op het WK dat in maart wordt gehouden. Een portret van een fenomeen op de kunstschaats. Een prachtige kuur. Ja, ze is schitterend. Nou, Ik vind dat ze in deze kuur fantastisch beweegt. Dat zij dus als een echte kunstrijdster het, het hoogtechnische, zeer moeilijk dus, die sport, uh, weet te verbinden met uh, artistieke kant, en dat is kunstrijden. En dat doet zij. Daar zijn vier minuten zijn zo om. De twee grande dames uit het Nederlandse kunstrijden, Joan Hanappel en Sjaukie Dijkstra... Kijken naar de vrije kuur van het boegbeeld van in ieder geval het Europese kunstrijden op dit moment, Carolina Koster uit Italië. Dat ze dus eh, sinds 14 is, toen zag ik haar voor het eerst, toen dus zat ik daar nog als commentator natuurlijk, eh, dat was een springend veld. Ze was ook 14, hoeveel zij erbij geleerd heeft eh, qua elegantie, qua, qua musicaliteit, qua artistieke tijd. want het springen dat komt ze altijd wel, maar dit is echt geweldig, het is af gewoon, ja. Regerend Europese en wereldkampioen Carolina Kostner. In het kunstrijden, nou dan ben je een grote. En zomaar actief dus in Den Haag. Jeroen Prins van de organisatie, hoe trek je zo iemand dan met enorme startgelden of zo? Nee, er zijn alleen maar uh, prijzengelden bij de grote toernooien. Dus de EK en de WK. En verder is het gewoon, Ja, ze moeten zelfs inschrijfgeld gewoon betalen. Dus uh, er zijn hier geen prijzengelden te verdienen. Het is ze legt gewoon... eerder op toe dan dat ze er wat aan verdient? Ze legt er in feite op toe. Nou ja, goed, Carolina heeft natuurlijk uh, management achter zich staan... En ik denk dat het voor haar gewoon belangrijk is dat het in de voorbereiding voor de WK past. Waar ze toch tegen heel goede rijders uit Japan en Korea enzovoort op moet nemen. Zo is het, inderdaad. Een wedstrijd en geen training. When you prepare, when you train a lot, sometimes in practice you get tired and then you say, oh, it's just practice. Bij een training, zegt Carolina Kostner, laat je het toch snel van je afglijden als het tegen zit. Maar een wedstrijd, dan doe je toch iets meer. Dus so ik put mijn costume op en ik put make-up op en ik skate in front of judges en ik skate in front of people. Je bent veel meer motivatief om een beetje harder te sturen. En daar toont ze haar befaamde sprongen. Haar uitstraling en elegantie op de muziek van de bolero. Ja, die pakt je wel. En dan moet haar ook pakken, want dat zie je, ze rijdt er fantastisch op. Die Italiaanse die al jaren meedraait. Ze komt eigenlijk een beetje uit de tijd dat ook Karen Venhuizen nog actief was. Hè? Inmiddels gestopt. Je hebt dus een beetje die carrière van Carolina Kostner kunnen zien. Hè? De ups en de downs, want dat waren het wel. Hè? Ja, dat is natuurlijk hartstikke lastig ook. Ze is enorm getalenteerd. Het was al gelijk al op, op jonge leeftijd, bij de junioren al. Alleen dan die stap maken dat je ook geen enkele fout meer maakt op een wereldkampioenschap. Waar natuurlijk enorm veel druk is. Uh ligt, dat, uh, ja, dat is nog een stap die je moet maken in het volwassen worden. We hebben het over de ups en de downs van Carolina Kostner. Uh, ja, de Olympische Spelen, hè, daar was het haar nog nooit gegeven. Nee, nee dat, uh, dat bleek hartstikke moeilijk voor haar. De uh, ja, Olympische Spelen in Turijn, zoveel druk in eigen land. En uh, ja, ook uh, de Spelen daarna op Vancouver uh, lukte het niet helemaal zoals ze gepland had. Ja. Ja, wie weet gaat ze nog even door. Maar... Het heeft alles te maken met druk dus? Ja, dat heeft zeker te maken met druk. Ja. Ja. Vorig jaar werd ze wereldkampioen voor het eerst in haar carrière. Zou je dat een mentale doorbraak voor haar kunnen noemen? Wellicht uh, wel. Ze heeft uh, in de zomer ook getwijfeld of ze nog zou doorgaan of niet. En uh, dat ze nu weer aan de start verschijnt, dat uh, geeft toch aan dat ze zoiets heeft van, ik kan het nog een keer doen. Want je gaat, neemt natuurlijk niet met minder genoegen dan, dan een wereldtitel. En uh, ik denk dat ze ja, zeker mentaal nu ook zoiets heeft van, ik kan het. En ik ga het gewoon nog twee jaar doen en dan in Sochi uh, een medaille ophalen. Oké, okay, de zenuwen zijn er nog steeds, zelfs voor een wedstrijd zoals die in Den Haag. Yes, I think I should laugh at myself. I still get nervous. Ze moet er zelf om lachen, want ja, waar komen die zenuwen vandaan? I think that it's just because I care. Het heeft te maken met betrokkenheid, het beste willen tonen wat je in je hebt. Maar er is wel wat veranderd vergeleken met vroeger. I realized that I love it very much. And I, I mean, it has inspired my whole life until now. And it's a big part of me. Ze kan nu ook meer genieten, niet zozeer van het eindresultaat, maar ook vooral van de weg daarnaartoe. naartoe. I don't think that the result at the end is the most important but it's the process getting to there. En door dat genieten staat ze met een grote lach op het ijs. I feel like I'm really my dream and so I can only but smile <laughs> for everything what's coming. Volgend jaar in Sochi zou Carolina Kostner een fantastische punt achter haar carrière kunnen zetten met een Olympische medaille. Maar die medaille, daar doet ze het niet voor. Het zou de klassieke, cliché Olympische dream zijn: dat je daar en echt je daar betroont. En je blij bent voor iedereen. Om dat spirit te voelen, cool Het is het klassieke verhaal: na twee mislukte Olympische Spelen, één keer daar staan terwijl je echt kunt genieten van het moment. Het voorproefje kwam vanuit Den Haag en de Granden Dames hebben genoten. Heel erg, ja. ja. Prima avond. It's the time of the season When the love runs high In this time Give it to me easy And let me try With pleasured hands Take you in the sun to promised land To show you everyone. is It's the time of the season for love What's your, name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken Does he take any time, any time, time to, show? to show you what you need to live? Tell him to me slowly. Zombies en Time of the Seasons. Het is uh, de week van de waarheid voor uh, Real Madrid. De ploeg is kansloos in de 1e division. Met een achterstand van 16 punten op leider Barcelona. En die ploeg die treft Real twee keer achter elkaar. Echt twee keer in een week. Morgenavond in Camp Nou in Barcelona. Uh, in de Copa del Rij. En komend week dan ook nog eens een keer voor de competitie. Uh, zaterdagmiddag, 4 uur. Rare tijd. Um, en dan volgende week natuurlijk nog... Uh, uh, Mourinho de return tegen Manchester United in de Champions League. Wat een week. Edwin Winkels, Spaanse correspondent. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Robert. Waar zijn de tijden dat we ons een half jaar konden verheugen op een classico? En, en nu hebben we de twee achter elkaar. Ja, dat is lang geleden, maar het schijnt dat sinds Mourinho... trainer van Real Madrid is geworden, dat dat voortdurend... Is. Dit, is, dit wordt al de zestiende, en dus hij is pas in seizoen bezig. Dus we zitten op een gemiddelde van vijf, zes klassico's per seizoen... tussen Barcelona en Real. Daarvoor komt het helemaal niet voor. Dat komt natuurlijk door die Champions League... waar, waar alle ploegen tegen elkaar kunnen komen, de, de, de beste van elk land. Uh, en, en de laatste jaren ook de, de Spaanse beker, de Copa de Re, waar ze morgen tegen elkaar spelen, vaak vonden ze dat niks, Barcelona en Real Madrid, en dan ontmoeten ze elkaar nooit. Maar toevallig de laatste jaren zijn ze ook daar elkaar heel vaak tegengekomen... en af en toe nog eens de Supercup van Spanje. Dus ja, het is bij elkaar, mooie gevers trouwens... ze hebben nu in, in iets meer dan 100 jaar 223 keer tegen elkaar gespeeld... En het bijzonder is dat Real Madrid daarvan 88 heeft gewonnen en Barcelona 87. Dus ja, het blijft een klassico, zo gelijkwaardig als altijd. Ja, we hebben een, een soms wat matige internetverbinding. Vriendelijk verzoek om in de buurt van je router of waar dan ook. In ieder geval met voldoende internet te gaan staan, zodat we de verbinding goed houden. Um, beide ploegen hadden toch wel wat dan kun je wel zeggen: een, een, een slechte week. Uh, matig optreden afgelopen zaterdag in de competitie. Is daar op een of andere manier een, een, een verklaring voor te geven? Ja, nou Real Madrid vooral omdat ze zich ze, ze moesten tegen de nummer laatst. En uh, ze moesten zich sparen. Uh, Mauricio, die, die, ja, reserveerde spelers als, als Cristiano Ronaldo, Kedira, Ungiel. Uh, en, en ze hebben zelf ook al een beetje toegegeven... de, de competitie kan hun niet echt meer uh, stimuleren. Er staan natuurlijk 16 punten achter op Barcelona. En ze weten dat ze geen kampioen meer kunnen worden. Dan is het heel moeilijk. Ronaldo zei dat ooit dat hij wanhopig werd van de competitie. En dan is het heel moeilijk om jezelf op te laden. En uh, ja, dus en toe een beetje schieten. En pas toen die, die, die spelers er toch maar inbracht Mourinho... om, om niet nog verder achter te raken... toen kon ze uiteindelijk nog net winnen bij in La Coruña... En Barcelona is een beetje wat, ja, misschien wel hetzelfde. Ze staan zo ver voor dat het moeilijk is om, om je voor al die wedstrijden op te peppen. Barcelona kwam net van, van een toch een, een, een zware Nederlaag bij AC Milan uh, terug van 2-0 uh, tegen Sevilla. Dat is altijd moeilijk. En uh, uh, uiteindelijk hebben ze toch in een uh, betere tweede helft die wedstrijd om kunnen draaien. En houden ze die, die hele grote voorsprong op, op Atletico en Real Madrid. Maar misschien omdat ze toch ook wel allebei bezig waren met, met deze wedstrijd van morgen. Ja. En die van komende zaterdag. Ja. Toch, toch hebben veel mensen de indruk dat het, uh, de, de ontastbaarheid van Barcelona die is een beetje weg is ja dit seizoen meer niet zozeer door nederlagen want die, die leiden ze bijna niet in de competitie ze helemaal niet of één keertje en nu in de Champions League tegen AC Milan dus de conclusie wordt altijd wel heel snel getrokken dus de afgelopen jaren wel vaker getrokken maar ze incasseren vooral veel meer doelpunten dan, dan ooit. In de competitie hebben ze er al 28 tegen in 26 wedstrijden. Dat is 28, dat haalden ze de afgelopen jaren over een heel seizoen uh, niet eens. Dus uh, ze zijn wat kwetsbaarder. Uh, de ploegen, ja, in, uh, alle tegenstanders die, die proberen natuurlijk trucjes te vinden, manieren te vinden om, om dit spel uh, af te stoppen. En, en dat zag je in Milan, dat de Barcelona, af en toe denken ze dat van Milan hebben ze de laatste jaren weer redelijk eenvoudig kunnen winnen. Uh, en dan denken ze dat het allemaal wel goed komt. Denken ze nu nog steeds. Ze zeggen wel, ja, ze moeten hard werken... maar ze kunnen nog wel verder komen in de Champions League. Maar uh, alsof er inderdaad een beetje die, die, die zwong uh, eruit is. En dan zie je ook dat ze proberen dingen te wijzigen... zoals afgelopen, afgelopen zaterdag tegen Sevilla. Dat voor het eerst dat Barcelona in de tweede helft... Met een echte centrumspits en mm -hmm. nummer 9. Via ging spelen voor Messi. Om te proberen toch weer iets anders te vinden. Om, nu, nu blijkt dat vooral tegenstanders zoals AC Milan en Real Madrid... Uh, ...het spel van Barcelona aardig kunnen bestrijden. Ja, ik heb nog twee vragen, dus twee korte antwoorden graag... ...want we hebben een klein minuutje nog. Uh, is dit de, is de week van Mourinho? Dat als, als, als ze eruit gaan in de Champions League en verlies van Barcelona... ...is Mourinho weg? Ja, euh, nou weg, maar in ieder geval de zomer is die weg. Ik bedoel, Real Madrid, de competitie hebben ze echt niks meer te doen. Dus stel dat ze en de beken niet kunnen winnen en vooral niet de Champions League. Dat is het hoofddoel, de la décima, de tiende Europa Cup. Als dat allemaal is afgelopen, dan is er een seizoen van Real Madrid afgelopen. En dan is het verhaal van Mourinho in Madrid afgelopen. Ja, en, en tot slot, waarom wordt die wedstrijd zaterdag om vier uur 's middags gespeeld? Omdat Real Madrid op dinsdag al tegen Manchester United moet. Ze hadden gevraagd om op vrijdag te mogen spelen. Uh, dat is hen niet, niet gegund. Uh, maar wel om zaterdag wat vroeger te spelen. Zodat ze vroeg naar bed kunnen. En dan uh, maandag vroeg naar uh, Manchester kunnen reizen. Goed, duidelijk. Dankjewel Edwin Winkels vanuit uh, Barcelona. Morgen dus om 9 uur de eerste Barcelona Real. En dan zaterdag om 4 uur gewoon zoveel niks aan de hand. Dus doen we het gewoon nog een keer over. Goed dan de Jupiler League. Um, vanavond vier wedstrijden in die Jupiler League. Sparta-Rotterdam, de koploper tegen Den Bosch. 1-5. Vos verlies dus voor Sparta, voor de koploper. De graadschap Gohead Eagles 5-2. FC Os tegen MVV Maastricht 0-2. En Volendam tegen Dordrecht 6-1. Een forse nederlaag dus voor Dordrecht dat dit seizoen werkt. Met de vierde trainer alweer als gevolg van de ziekte van de afwezige Theo Bosch. Rofleur vroeg de voorzitter, Ad Heijsman, hoe het nu verder moet. Nou, ik geloof dat we nog tien wedstrijden of zo moeten. Die gaan we gewoon spelen. En we gaan kijken hoe we de boel kunnen herstellen en repareren. Dat mogen duidelijk zijn na vanavond. Maar welke technische staf gaat dat doen? Is dat ook duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Dus de technische staf die er nu staat, die gaat het spel afmaken. Dus Virgil die blijft nu even coach. Theo die kan helaas niet door ziekte. Dus nee. een assistent die neemt het nu over tot het eind van het seizoen. Een uh, Virgil Brezel dus. Uh, en, en daar is toestemming de KVB vindt dat prima. Als een trainer ziek is en hij moet vervangen worden door zijn assistent, is dat geen enkele belemmering. Heeft het niet een geweldige negatieve weerslag op de ploeg? Steeds een andere trainerstaf. Ja, maar goed, dat wisten we. We zijn begonnen met Theo de eerste drie weken, toen bleek dat Theo het niet meer kon. En toen hebben we gevraagd aan Hardy van der Ham en die kon door werkomstandigheden uit maart tot december volhouden. En toen is Gerr gekomen en ja, daar hebben we besloten om samen om zowel Gerr als, als, als ik als Marco om daar mee door te gaan. Marco Bogers, de, de technisch man. De technisch man. En ja, het is natuurlijk niet ideaal als je in zeven maanden tijd drie keer van train moet veranderen. Is het een seizoen nu gewoon afmaken en dan maar zien waar het op uitdraait? Want ja, ik kan me voorstellen dat die ploeg, die spelers het ook niet meer weten. Uh, nou kijk, het is natuurlijk, vanavond hebben we kunnen zien dat het niet al te best was. Daar zijn ook weer oorzaken voor. We moeten gewoon van de Weken rustig gaan praten. En dan gaan we gewoon met deze jongens gaan we gewoon op een normale en leuke wijze gaan we gewoon proberen het seizoen af te maken. En dan zullen we ongetwijfeld onze punten nog gaan pakken. Ik kan me voorstellen dat je met een murfgebeukte selectie zit. Uh, niet alleen met een murfgebeukte selectie, maar dat geldt ook voor management, dat geldt ook voor bestuur. Alleen dan kunnen we al met de pakken neer gaan zitten. We moeten wel ons, onze rug rechten en uh, gewoon doorgaan met dat spel. Er zijn al tien wedstrijden, er zijn al dertig punten te vergeven. Dus we gaan het gewoon proberen om het vrijdag weer te herstellen. Is dit het zwaarste seizoen in uw carrière als voorzitter? Ach, weet u als voorzitter, ik heb, doe het nu tien jaar, je hebt allemaal, je hebt elk, eigenlijk is elk jaar zwaar, maar nu... Door allerlei ziektegevallen is het wel een bijzonder jaar. Ja. ja, want ja, Ik neem aan dat u dat nooit meer mee wil maken. Want uh, dit vreet aan je waarschijnlijk. Maar je gaat wel relativeren. Er zijn belangrijke dingen als voetbal. Ad Heijsman, voorzitter van Dordrecht. Sparta heeft nu één puntje voorsprong op MVV. In het buitenland West Ham United tot aan Hotspur 2-3. Oedinese Napoli 0-0. Duurpuntenverlies dus voor Napoli. Lazio tegen Pescara 2-0. En Levante tegen Osasuna, dat is in Spanje. Met 0-2. En dan goed nieuws voor de Sneijder-aanhangers. Want in Turkije Galatasaray tegen Ordu-Spoor. Galatasaray stond 2-0 achter. Sneijder maakte de 1-2. En vervolgens gingen er nog drie achteraan. En won Galatasaray met 4-2. Dit was NOS Langs de Lijn voor vanavond. Zometeen met het ogenmorgen gepresenteerd door Eva Jinek. Goedenavond.